Vier uur. Freddy van met het NOS-journer omgekomen van de OVSE. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De auto waarin hij zat reed in de buurt van Luhansk op een landmijn. Twee andere waarnemers raakten gewond. Eén van hen is een vrouw uit Duitsland. Waar de ander vandaan kwam is niet bekendgemaakt. Sinds drie jaar houden ongewapende burgers voor de OVSE toezicht op de strijdende partijen in Oekraïne. Dat zijn het regeringsleger en pro-Russische rebellen. De Duitse partij AFD heeft twee nieuwe lijsttrekkers gekozen voor de bondsdagverkiezingen in september. De rechtspopulistische partij koos vicepartijvoorzitter Alexander Gauland en Alice Weidel als nieuwe partijleiders. Gauland zal meer de extreemrechtse kant van de kiezers van de partij bedienen en Weidel wordt gezien als gematigd rechts. De verkiezing was nodig omdat Frauke Petri zich afgelopen week terugtrok als partijleider. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. Bij het monument op het Museumplein hield minister van Defensie Hennis een herdenkingstoespraak. In de Tweede Wereldoorlog hielden de nazi's in Ravensbrück 153.000 mensen gevangen. Vooral vrouwen en meisjes. Er zaten duizend Nederlanders. Tienduizenden gevangenen overleefden het niet. De NS is tevreden over de proef van de afgelopen drie dagen met gesloten poortjes op station Utrecht Centraal. Alleen reizigers met een OV-chipkaart kunnen doorlopen. Volgens de NS hadden de meeste mensen geen problemen met de nieuwe situatie. Turnster Etora Torstortirg heeft op de EK in Roemenië brons gewonnen op de vloer en zilver op de balk. De Roemeense Catalina Ponor, woon Olympisch kampioene balk Sanne Wevers, werd vijfde. Het weer, wolkenvelden en zon, ook een enkele bui... Het wordt een graad of 11, morgen bewolkt, in het noorden een bui... later op steeds meer plaatsen regen... en het wordt tussen de 10 en de 15 graden. Dit was het... M ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo werd het even na vier uur op de zondagmiddag. En op de dinsdagmorgen even na tien uur. dan zeggen we gewoon goeiemorgen. De single van Michael Jackson en Off the Wall. Ja, dan wordt namelijk het programma herhaald, Albert-Jan. Dus ik zag wel kijken van waar heeft hij het nou, nou weer wel. over? Het <laughs> derde uur alweer van Zandvoort op zondag met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Japi. Het gedicht van de week om kwart voor vijf, liefhebbers daarvan... Uh, staat er al in het teken van Koningsdag aanstaande donderdag. Want dat gaan we natuurlijk uitbundig vieren. Dat gedicht van de week, nogmaals kwart voor vijf... onder het motto Koningsdag. Uiteraard de voetbal-eredivisie. Twee tal wedstrijden die vandaag om half drie zijn begonnen... die zullen om kwart over vier eindigen. En uiteraard komen we daarop terug wat de eindstanden daarvoor zijn. En wat dat voor de klapper van vandaag tussen PSV en Ajax betekent... hoort u later meer. Uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, de Luik Bas de is nog... Ze dus hebben de wielerklassieker met nog 29 kilometer te gaan. Heeft de, de leider een 3,38... Uh, 3 minuten, 38 seconden voorsprong op de achtervolgers. Dat was uh, bij de kilometerpaal nog 43 kilometer te gaan. 5,26 seconden. Dus uh, ze naderen de, de ontsnapte... En wellicht dat het uit gaat draaien, want er zitten nog een aantal lastige klimmetjes te gaan in die 29 kilometer. Wellicht een massasprint, maar daarover ook meer later dit derde uur van Zandvoort op zondag. Ik zou zeggen, gewoon blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. We hebben een druk uurtje voor de boeg. Tussen 4 en 5 bij ZFM. Kijken doe je trouwens via www.zfm-live.nl De gauw houden van de jam nu. Hier is het Town Road Mellis.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 Time back time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 To play for 10 Give a job of different names We would build a rocket ship And then we fly far away Oh, blijven wel een leuke plaat hè, deze. 21 Pilots hoor je en... Stressed GFM. out! Race Radio, BitReport, BitReport Ja, normaal gesproken hebben we in de Pit Report altijd aandacht voor de Formule 1. Nou ja, we hebben het, we hebben het al gehoord. Op 30 april vindt de race van de Formule 1 weer plaats om 2 uur smiddags. Maar we gaan in plaats van de Formule 1 gaan we het nu even hebben over de Formule 3. -holt. Daar hebben we wat minder goed nieuws over, Albert-Jan. Ja, want de jaarlijkse Formule 3 Masters Race in Zandvoort wordt in dit jaar niet verreden. Het evenement op circuit Zandvoort wordt geslachtofferd door wijzigingen op de kalender. De race is sinds 1991 het hoogtepunt van de Formule 3-kalender... maar ontbreekt dit jaar op de kalender in Zandvoort. In de afgelopen jaren was de Masters of Formula 3... onderdeel van de ADAC-GT Masters... maar dat evenement wordt in tegenstelling tot voorafgaande jaren... niet in augustus, maar in juli gehouden. De finale van het EK-Formule 3 staat daarentegen gepland in augustus... als onderdeel van het DTM. Het verrijden van de Masters voor het einde van het Europees kampioenschap... is in strijd met de reglementen van de VIA... Barry Blent, coördinator van de Masters of Formula 3... vertelde motorsport.com... Het gaat niet gebeuren dit jaar, maar heus uh, in een, is dit een pauze van een jaar... omdat we niet kunnen voldoen aan de regels van de FIA. We moeten de Masters runnen na het Europees kampioenschap... en omdat die zo laat is, is er geen ruimte meer op de kalender. De FIA gaf geen toestemming om de race toch eerder te verrijden, al dus Blend. De teams wilden, wilden het evenement wel op de kalender... maar de via reglementen hielden dit tegen... en we mochten geen uitzondering maken. Een gebrek aan geluidsdagen op circuit Zandvoort zorgde in 2007-2008... dat de race verplaatst werd naar Zolder. Een soortgelijke verandering is dit jaar niet mogelijk volgens Blend. Zandvoort heeft de voorkeur om het evenement het circuit te, op zijn circuit te houden. Het verplaatsen naar een ander circuit wordt nog gecompliceerder... omdat bandenleverancier Kumo voor de Masters een deal heeft met Zandvoort... En de, dat komt allemaal. Uh, meer informatie hierover zou je kunnen terugvinden op de motorsport.com website. Dus dit jaar geen Formule 3 Masters op Circuit Zandvoort. Hmm, ja, een beetje minder berichten vind ik het toch. Laat te lezen op uh, motorsport.com of uh, circuitzandvoort.nl. Of uh, ga ook even naar de CTV Zandvoort app, want ook daar staat het bericht uitgebreid op. Dus kan je nog een keertje op je gemak hier nalezen. Jawel, jawel, ja. Nou, zodat uh, de eindstanden van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Maar eerst gaan we weer even twee platen draaien. Op deze inmiddels zonnige zondagmiddag in Zandvoort. En een van die twee is de uh, op... Voordat we naar de eerdere visie gaan uh, nog even één plaatje, hè? want uh, dan is de andere wedstrijd ook definitief uh, ten einde. We weten wel wat uh, Vitesse Feyenoord is geworden, dat hoor je ze dadelijk. I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 En ook deze plaat is uh, terug te horen in de diverse hitparades hier in Nederland. Deze single van uh, Kevin James en Nervous. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijden vanmiddag. Om half drie gespeeld werden in de eredivisie. We hebben het als eerste over de wedstrijd Vitesse tegen, jawel, Feyenoord. Mooie winst voor Feyenoord. 0-2 is de eindstand uh, daar. En uh, ja, wat zijn de gevolgen daarvoor voor uh, Ajax? Nou ja, Feyenoord zet hierdoor uh, Ajax onder hoogspanning. Feyenoord heeft vanmiddag geen fout gemaakt in de jacht op de eerste landstitel sinds 1999. De Rotterdammers wonnen in het met 2-0 van een pover Vitesse. De druk op Ajax, dat vanmiddag ook nog op bezoek moet bij PSV, is daardoor verder toegenomen. En nadat het 2-0 is geworden, uh, leek Feyenoord het wel te geloven... en speelde geholpen door de, de comfortabele voorsprong de tweede helft zonder problemen de wedstrijd uit. Tony uh, viel henen kreeg nog een spaarzame kans, maar schoot naast. De Rotterdammers hebben twee wedstrijden voor het einde... nog altijd één verliespunt minder dan Ajax. De Amsterdammers spelen, zoals gezegd, later vandaag... de kraker tegen PSV in Eindhoven... en moeten dan winnen om uitzicht te houden op het kampioenschap. En dan gaan we naar de andere wedstrijd... Sparta-Rotterdam tegen ADO-Den Haag. Daar werd het 0-1. Mooie overwinning voor de hagen om het zo maar even te zeggen. En wij gaan ons warm lopen, in ieder geval, voor de wedstrijd... om kwart voor vijf in Eindhoven. PSV ontvangt daar Ajax. Ja, we gaan ons warmlopen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kwart voor vijf dus inderdaad de wedstrijd PSV tegen Ajax. Tot zover het nieuws over de Eredivisie. Dan gaan we gaan door met de muziek. Hier is een Loper. Single van uh, uh, De laatste is geen single trouwens van uh, Geico. En ook weer terug te vinden in de Euro Breakdown van ZFM. Het is uh, inmiddels half vijf, tijd voor het uh, dier van de week. En volgens mij hebben we deze week in de aanbieding Japie. Japie, ja, in, uh, inderdaad. Als u de foto ziet van Japie... Dan, uh, dan bent u gelijk uh, verliefd. En Japie stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Japie. Ik ben een vrolijke, enthousiaste... steffend nutje van vijf jaar... Mijn bazen helaas, uh, hadden helaas te weinig tijd voor mij. Naar mensen ben ik heel enthousiast en ik hou van aandacht. Door mijn lompel lichaam moet ik uh, eventjes uh, kennis maken... met eventuele kinderen in huis om ze te zien of het daarmee klikt. In mijn huis woonde ook een kindje en hier was ik heel erg vriendelijk tegen. Met katten kan ik helaas niet samenwonen. Met andere honden heb ik nog niet veel contact gehad. Ik vind het nog een beetje spannend allemaal... Het alleen thuis zijn moet weer heel rustig opgebouwd worden... want ik ben namelijk graag bij mijn baas. Ik ben nog een actieve kerel en ik hou van een balletje gooien... of naast de fiets lopen. Wie zoekt een maatje voor het leven? Mijn naam is Japie. En Japie verblijft momenteel in het Dierenthuis... Kennenland, Keesomstraat, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskermeland.nl Want ook Japi verdient een thuis. Zo is dat. Japi moet een uh, eigen huis hebben. Een plek onder de zon. Hier is het goede doel. En uh, René Vrogen natuurlijk.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 Niemand in de buurt die van me houdt toch wou ik dat ik net iets pak, Iets spaken simpelweg gelukkig wacht. Een eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houdt toch wou ik dat ik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 Eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houdt Toch wou ik dat ik net iets pakken, iets pakkers simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En zing om de middel, de van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje te Een eigen huid, een plek onder de zon.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 Aan de Keesomstraat nummer 5. Want er zitten heel veel leuke dieren te wachten op een nieuw baasje. Waaronder het dier van de week, onze eigen Japi. Jawel, joh, een eigen huis en een plek onder de zon. Ja, je bent nog steeds het uh, view-reinaan volgen. Hoe is het daar op dit moment, ja, uh, Albert Jan? Het is zinderend spannend. Want uh, ze zijn uh, bijna bij de finish. En met uh, een tweetal uh, mannen in de, uh, met nog 10 seconden achterstand. Dus uh, met dus de Rosetti en de Wellens. Uh, wellicht uh, dat het uh, nog een hele spannende uh, laatste ja, kilometer kan, kan worden. Hoeveel kilometer is het nog? 8,2. Ja, dat zo klopt. Zie. Dus ze zijn er bijna. Maar ik heb trouwens nog even een ander berichtje. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ADO Den Haag, de wedstrijd van vanmiddag. Want ADO flikt het, want namelijk de Haagse ploeg blijft definitief veilig naar winst op Sparta. ADO Den Haag heeft het geflikt. De Haagse ploeg is ook volgend jaar zeker van de eredivisie voetbal. Vanmiddag was de groene gele formatie van Fonds Groenendijk met 0-1 te sterk voor Sparta en Rotterdam, waardoor ze definitief veilig zijn. Dat is dus goed nieuws. Haag volgend jaar in de Eredivisie. Een goed nieuws voor de Haagenezen moet ik eigenlijk O.O. Den Haag erachteraan draaien. Maar ja, die had ik net niet klaarstaan. Ik wist even niet dat je dikbericht ging doen, Albert Jan. Goed, die hou je nog wel even te goed aan, hè? O.O. Den Haag, mooie stad achter de duinen. Zes over alle vijf, Zandvoort op zondag. Met nu Polle Abdol. hier is er nog een keertje met Straight Up. Zandvoort in de regio op 106.9 FM. Kabel 104.5 uh, via internet www.zv-live.nl via onze zv-zandvoort-app. En sinds kort ook via DAB+. Ga daarvoor naar kanaal 5C in grote regio Zandvoort. A in a windmill in old Amsterdam A windmill with a mouse in And he wasn't browsing He sang every morning How lucky I am Living in the windmill in old Amsterdam, I saw a mouse where there on the stair. Where on the stair, right there, a little mouse with clogs on. Well, I declare going clip-quipity clop on the stair. Oh yeah, this mouse he got lonesome. He took him a wife.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 A little mouse with clogs on Well, I declare Going clip, clip, dee-clop On the stair Oh, yeah The daughters got married And so did the sons The windmill had christenings When no one was listening They all sang in chorus How lucky we am Living in a windmill In old Amsterdam I saw a mouse where. Well, We're on the stair, we're on the stair. Right there, a little mouse with gloves on. Well, I declare, going clip, clip, clip, on the stair. Wat was je nou mee zingen, oh yeah. Albert John? <laughs> ja, deze is uit mijn tijd. Ja, ja, ja, ja, ja <laughs> precies. En die kennen we natuurlijk allemaal in de, in de Nederlandse uitvoering, hè? Dit was uh, Ronnie by Hilton en een windmiddel in Old Amsterdam. Moet u nog wat te melden of gaat ja. het gericht? Tussenstand. Verrassende tussenstand. Dan hebben we het over de play-offs. Fat Cup. om het behoud van de winnaar blijft in de wereldgroep uh, 1. Uh, de tweede single op deze zondag. De Nederland staat met 2-1 voor. Uh, de wedstrijd tegen Kutsova Tegen Richelle Hogekamp. Uh, Richelle heeft de eerste set met 7-5 gewonnen. En staat in de tweede set met 4-3 voor. Dus wellicht valt de beslissing zelfs al in deze single. En niet in de dubbel. Kijk! Dat ja, zijn goede berichten. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag met Merillion. Hier is Kelly. Do you Ja, dit noemen ze nou echt een rockbalance. De single van Marillion en Kaylee. De zondagmiddag van uh, ZFM. En van Kaylee gaan we over naar het gedicht van de dag. Ik ben heel benieuwd. Koningsdag 2017. Onze koning wordt 50 En wij vieren dat. In uiterste feeststemming beleven wij dit oranjefeest... zo lenteachtig, gastvrij en blij in onze Zandvoortse vesten. In en rond het centrum van Zandvoort... verkopen kinderen hun speelgoed, wel schoon en menig lekkernij. Zo heerlijk, zo gezellig, zo gekoop en bovenal blij... Velen in oranje kleding gehuld, we houden ervan. Deze dag wellicht die ene wens vervult. Vrolijk, vrolijk wapperende rood-witte blauwe vanen, je nergens anders kunnen wanen dan in onze mooie zandvoortse vesten. Oer Hollandser bestaat er niet links en rechts weerspiegeld. Iedereen, iedereen geniet. Ik ben wel zo, zo gehecht aan deze dag... die je aan deze Zandvoortse zee dan ziet. Ja, mooi gedichten van de dag over Koningsdag aankomende donderdag... Inderdaad, de koning, 50 jaar uh, Albert-Jo, maar ja, het weer gaat daar niet echt uh, rekening uh, mee houden volgens mij. Uh, nee. We hebben hagel en een uh, hele hoop ellende allemaal, gaan we allemaal over ons heen krijgen. Maar goed, we gaan er toch een hele gezellige Koningsdag van maken. Hè? De aanstaande donderdag, het feest ook in Zandvoort, uh, barst dat zeker los. Jawel, en de zorgt en de gang ook altijd voor, hè, voor een feestje. Ja. Gewoon even lekker harder zitten, radio, bij deze. Hier is Straight Ahead's.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 Dat was Koen de cool the Gang en Straight the Ja. We gaan eens even naar het wielrennen. Wat de winnaar van vandaag is bekend, Albert Jan. Ja, hij was al van tevoren getipt door menig 1. Maar het was een uh, briljante sprint tussen uh, de Spanjaard Valverde. Uh, en uh, ja, die, die trok van leer uh, met een puin nog een paar uh, meter te gaan uh, voor de sprint. En was niet meer in te halen. Dus Valverde wint luik, Bastenaken luik. Dan gaan we nog even naar de Fed Cup. De dames, de dubbel hoeft niet gespeeld te worden. Hey! Want uh, Richel heeft uh, de wedstrijd, haar wedstrijd. De, de tweede single van vandaag tegen Christina Kutsova, Gewonnen. Zij won de eerste set met 7-5 en de tweede met 6-4. Dus Nederland blijft in de wereldgroep. En dan heb ik nog, even kijken, een golfbericht 6, 2, 4. Als het goed gaat, 6, 2, 3, 4. Want Luiten heeft zich ook weer van zich laten spreken. Een goal voor Joost Luiter is dankzij zijn beste ronde in vier dagen... als 29e bij het Shenzhen International uh, geëindigd. Hij boekte een lichte progressie na een, een uh, min drie ronde. Desondanks zal Luiter niet tevreden zijn van de baan zijn afgestapt... want hij besloot een tot dan toe foutloos optreden met een dubbel bogey. Het kan altijd nog erger, want George Kutzee... had zich na 17 hols naast de twee leiders genesteld. De Zuid-Afrikaan tuimelde na een 8, echter uit de top 10. Na vier ronden stonden Bert Wiesberger en Tommy Vliethoek die acht slagen op de Oostenrijker hadden goedgemaakt... met min 16 samen bovenaan. Op de eerste hal van de play-off sloeg Wiesberger alsnog toe. Dus Wiesberger wint in China en Joost Luiten eindigt als 29 ste Tot zover het Sportnieuws en hier is Quincy en verlangen. Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je naar mij en vroeg me Ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten Je keek zo verliefd naar mij Je zag in mij de ware liefde Maar jij, jij, jij Je was alleen maar een verlangen Je was niet meer dan dat Je was een vlucht Toen ik je had, was je een doodgedoeld verlangen. Je was niet meer dan dat. Van liefde was geen sprake. Je was alleen iets wat ik nodig had. thuis van Quincy en Verlangen. Het zit er inmiddels alweer op Albertan. Tijd is er weer voorbij. En je je hebt een spierpijn, jongen. Ja, ik heeft altijd gesport hè. Daar krijg je spierpijn van. En dan moet ik straks nog, nog twee keer 45. 2x45 met dit voetballen. En vanavond, liefhebbers, vanaf 8 uur op een speciaal sportkanaal El Clasico, Real Madrid ontvangt thuis FC Barcelona. Dus de waarde we zit natuurlijk vanavond... Om, ook om 8 uur, weer voor de buis. Maar allereerst gaan we straks weer verder met de PSV Ajax. PSV Ajax, momenteel nog geen bericht gehad dat er is gescoord. Dus tussenstand nog steeds 0-0. Maar Ajax moet winnen, willen ze aansluiting houden bij Vrije Noord. Wij zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. En hele fijne zondag verder. Dag, doei! doei.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 Must always face the curtain with a bag. Forget about your sink. Give the audience a quin. Enjoy it, it's your last chance in the jail. So always look on the bright side of death. I just before you draw your terminal bread. Tot zover het ritme van Zief.